Daar staat alles in. Ik vond het een enorme klootzak. Ja, natuurlijk. Daarom heet hij een hertog. Een hertog is ondergeschikt aan een koning. Dat is niet eens gedacht. Maar dat lijkt me toch wel duidelijk. Denk je ook niet? Ik had er ook niet aan gedacht. Nou, misschien vergis ik me wel hoor. Maar waarom droom je zoiets? Je dacht toch omdat je te vet had gegeten? Ja, dat dacht ik. Miss misschien dat je die verhuizing onderbewust als een soort zelfmoord hebt gezien. Ja, ik zeg maar wat. <laughs> Zou dat zijn...